Belang van de dagen. We hebben een keertje preek gedaan over dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse aanbidding. Dagelijks het offer, morgens en s'avonds. Eén schaap, morgens, één schaap, s'avonds. Sabbatoffer, terwijl de sabbat heel belangrijk is, in de offer anders minder. Een extra schaap, morgens, een extra schaap, s'avonds. Dus twee, morgens, twee, s'avonds, vier schapen op de dag van het vierde gebod. Bij de nieuwe maan. Eén stier, zeven rammen, of zeven schapen, één ram, of zeven rammen en één schaap, ik weet niet meer, en één geitenbok. Twee, één, zeven, één. Hetzelfde soort van als van de Sabbatsdagen. van de jaarlijkse en de feesten. Dus dan lijkt het weer belangrijk te zijn. Het is een belangrijk startpunt van God om die feesten aan te geven, maar als je naar de offeranders kijkt, dan dan is dat een. een, een, een, een ja, was die vraag. Hè? Een vrij belangrijke dag. Aan de andere kant. Een nieuwe maandag is nooit een sabbat. Behalve eentje. Dus je hoeft geen. Er is geen werkonderbreking. Je hoeft geen vrij te vragen. Er is nergens een gebod in de schrift dat je de sabbat. dat je de nieuwe maandag niet mag werken. Dus dat maakt het al lager dan. Een sabbatdag of dan een jaarlijkse feestdag. Want op een jaarlijkse feestdag of dat pinkster is of bezuinderdag mag je er niet werken volgens de schrift. Dat zijn jaarlijkse sabbatten. Dat is altijd de eerste en de achtste dag. De eerste en de laatste dag van Ongezondure brood, De eerste en de laatste dag van het lofuttenfeest. Niet de tussen de liggende dagen. Pinksterdag is een jaarlijkse sabbatdag. Dus in wat ik ontdekt heb is de, de, verzoendag, de grote verzoendag is de sabbatten. Dan mag je niet werken, dan mag je zelfs niet eten niet drinken, dan mag je helemaal niks dat is de grootste rust die men voor kan schrijven. Dan kan je alleen maar met God bezig zijn. Die is heiliger dan de Sabbatdag. Dan krijg je de wekelijkse Sabbatdag. Dan krijg je de jaarlijkse Sabbaten daaronder. Want dan mag je niet werken. Maar je mag wel je eten klaarmaken. En bereiden en dit en dat. En Dus je mag wel kleine huishoudelijke taken doen. Dat wordt helemaal voorgeschreven in het Oude Testament. En dan daaronder heb je de feestdagen. En daar, daar zit dus die nieuwe maandag, die zit dus op het niveau... van een feestdag. Maar niet een wekelijkse sabbat... en niet een jaarlijkse sabbat... maar het niveau eigenlijk van zo'n tussenliggende feestdag. Zo'n tweede, derde, vierde de de dag... van onze de groden... zo'n tweede, de derde, vierde, de de vijfde dag van, van het refutfeest... Van daar moet je van zien. Die mag wel werken, maar het is feest. Waar haal ik dat vandaan? Uit nummer die 10 vers 10. Dan moeten dus uh, twee zilveren tabletten gemaakt worden... En er moet dus opgeblazen op worden. Nummer 10 vers 10. En de Heer sprak tot Mozes, maak u twee zilveren trompetten. Van gedreven werk zult gij deze maken, om u te dienen bij het samenroepen van de vergaderingen tot het opbreken van de legerplaatsen. Dan worden daar vier redenen gegeven om op die twee zilveren trompetten te blazen. Het volk bij roepen. De oudsten bijeenroepen, ten oorlog trekken. En de vijfde reden die ze noemen, dat is vers 10. Ook op uw vreugdedagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers. Dat, dus dat is dus niet de ramsoren. Dat zijn twee zilveren trompetten. Nee, mag absoluut niet, want dat is alleen voor de priesters. Er waren er maar twee in heel Israël. En ze hebben ze voor de derde tempel al gemaakt. En die kan je in het derde tempelmuseum in Jeruzalem zien. Nee, nee, nee. Het is een shofar. Uh, Gideon heeft 300 man met 300, 300 shofars. Iedereen kan een ramslacht slachten en een shofar maken. Maar Mozes die zegt, God zegt tegen Mozes... ...je moet een ark maken. Je mag er niet thuis een ark gaan maken. Gewoon in Galilea, in Capernaum mag je niet je eigen ark maken. God zegt je moet een menorah maken, een zevenarmige kandelaar. Je mag toch niet in Capernaum een eigen menorah gaan maken... Op die manier. Dus, dus dat, dat van dat shofar, dat is door het hele Bijbel heen, wordt dat een teken van gevaar, om op te roepen tot gevaar. Maar die zilveren trompetten, er waren maar twee zilveren trompetten, bij de tabernakeldienst, bij de tempeldienst. En ze zijn al gemaakt en ze liggen al klaar voor de volgende tempel, bij het derde tempelmuseum. Of ze ooit gebruikt worden, weet ik niet, maar daar hebben ze dus koloschoppen, dit en dat, voorwerpen die ze kunnen gebruiken, hebben ze allemaal gemaakt. En ze hebben ook die twee zilveren trompetten gemaakt. Je moet je voorstellen, twee zilveren trompein, trompetten zonder pistons. Die alleen de hele noten kunnen spelen. Twee, twee van wat we dan noemen bezuinen noemen. Trompetten noemen van zo van die... Wat bij de Romeinen weet je, al die films met al die Romeinen. Dan dus zie je ze allemaal van... Die, die, die, die, die kopere dingen, die blaasdingen. Nee, geen, geen, geen pistons. Het is gewoon een... Metaal, zilver, van zilver, van metaal, is het iets, waar, is het een soort uh, zo lang, zeg maar, en met zo'n heel lange, smalle, en dan, wordt, dan loopt hij zo breed uit. Zeg maar, uh, dat, uh, waar dus met klaroengeschal, met bazuingeschal, wordt de koning aangekondigd. Wordt, uh, er is zo'n vlaggetje aan de middeleeuwen, dan staan ze zo, weet je wel, op die tekenfilm van Robin Hood, dat is... Dat is. Dan kan je alleen kan je een halve noten mee spelen. En dan kan je alleen een bepaald aantal noten mee spelen. Dat is een soort van... Dat, dat, die twee zilver trompetten... Hoe kom ik nou hier? Oh ja, daar moest op geblazen worden, zegt God tegen Mozes. Maak twee zilver trompetten, nummer 10, vers 1 tot 10. Blaas erop om volgen bij elkaar te komen. Blaas erop om de oudste bij elkaar te komen. Blaas erop als je in oorlog hebt. En de vijfde reden die hij geeft, dat is hier in vers 10. Ook op je vreugdedagen... Zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers? Zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Ik ben de Heer uw God. Dus bij die brandoffers waren er ook twee priesters die op die twee zilveren trompetten blazen. En Psalm 118 zegt de shofar. Dus op een gegeven moment is de shofar daar als derde instrument bijgekomen. En de shofar, er staat dus helemaal geen gebod of verbod om daar voor priesters op te blazen. Dit was een taak van de priesters, die twee zilveren trompetten. Maar ik, la, ik sla dus steeds een stuk over, en ik zeg op, ook op uw vreugdedagen. Komma. En daar staat er. Wat zijn dan die vreugdedagen? He? Hier, lees maar. Ook op je vreugdedagen. En moet het doorlezen. Dat doe ik wel. Ook op je vreugdedagen, komma. Ook op uw vreugdedagen, komma. Er staat er op uw feesten. En op uw Nieuwe maandsdagen. Zult geen ge stoot op trompetten geven. Dus in nummer 10 vers 10. Wordt de nieuwe maandsdag. Gelijkgesteld met een feestdag. Ik denk dat het beste antwoord is. Ziet als een feestdag. Zonder dat je niet mag werken. Tenzij die nieuwe maandsdag op een sabbat valt. Tenzij het de bezuinigde dag is. Want de bezuinigde dag is en nieuwe maandag En ook feestdag. En ook jaarlijkse sabbatdag. Um, andere vraag was. Hoe komen we dan niet van die kalender af, van de Romeinse kalender? Van de... Als nou hier, zeg maar, uh, die kaarsen zijn, de zon. Deze microfoon is uh, 6 februari. Dan ga ik dus zo, in 365 dagen, zo in de baan van de zon heen en... Je geboortedag of je kerstdag, die Romeinse kalender, die geeft dus aan de positie van de aarde ten aanzien van het lal en de zon. Dus als we een rondje gemaakt hebben, één rondje om die zon, is 365 dagen. Dat is niet waar. Dat is 365 en een kwart dag. Dus zelfs daar moeten we allerlei dingen verzinnen. Dus dan wordt er een schikkeldag ingevoerd elk vierde jaar. Maar zelfs dat is niet waar, want dan gaan we te hard. Dan moeten we dus bij de 1700, de 1800, de 1900 is het geen schrikkeljaar. En als we die dan weer uitgooien, dan gaan we weer te langzaam. Dan is het weer bij 2000 en bij 3000 weer wel een schrikkeljaar. Dus zelfs die Romeinse kalender is heel ingewikkeld. Om maar, omdat het dus niet precies een kwart dag is. Nou, zo is het ook met de nieuwe maan. Als we nou 19 rondjes maken, 19 rondjes op de zon. En dan ben ik 19 jaar oud. En ik nou 19 rondjes op de zon maak. In de derde de vierde eeuw van Christus heeft de Grieken het al ontdekt dat je dan precies een aantal maanwentelingen om de aarde in die 19 jaar krijgt. Dus als het vandaag een nieuwe maan is en is dus over de 19 jaar weer een nieuwe maan. Dan hebben we dus 19 rondjes om de zon gemaakt. Dat noemen we 19 zonnejaren. Hoe vaak is dan de maan om de aarde heen gegaan in die 19 jaar, 235 keer. De maan gaat in 19 zonnejaren 235 keer om de aarde heen. En dan, wat is vandaag? 6 februari 2008. Dus, ja, uh, op 6 februari 2017 is het weer Nieuwe Maan. Snap je? Nou. Uh, 27 jaar, ik maak expres een fout om te kijken of je nog opletten. En ik ben blij dat. Het was natuurlijk speciaal van Nelly, ze heeft goed opgelet. Dus gelijk, hop, extra punt. Um, 2027. En dan 19 jaar later, dus het 46, zo kan je dus doorgaan. Dan is het, dus hoe, dat, dat elke maankalender, of nou de Chinezen, nu is het dus, dus ook, ja ik weet niet of het nou vandaag of morgen is, want soms met die maankalenders is er wel een dag verschil tussen. Het is nu het Chinees nieuwjaar, happy new year. Want de Chinezen hebben ook een maankalender, die houden hem gelijk op hun manier. Dus iedereen moet een dertiende maand infrommelen. Want als je dat niet doet, wat als je dus twaalf keer 29,5 dag doet, want die, die, die maan, goed ik ga even terug, die maan. Die maan, dit was, dit was een rondje van 1 jaar 365 dagen. Maar om mij gaat dus tegelijkertijd de hele tijd. Ik draai om mijn as, daar wordt helemaal zegt zo van. Ik draai om mijn as zo, en om mij draait de maan ook nog zo. Moet je, je voorstellen hoe dat gaat. De maan draait om me heen, en ik draai om de as en dan draait ze om de zon in. Die maan die draait dus om mij heen, in 29,5 dag. Ja? Dan zijn de joodse maanden dus, Nissan is 30 dagen. Iyar is dus. 29 dagen, Sivan is dus 30, Tamus is dus altijd 29 dagen, Ab is altijd 30, Elul is altijd 29, Tishri is altijd 30. Er zijn er nog twee maanden waar een dagje bij of afgehaald kan worden om de boel recht te trekken met het zonnejaar. Want ook die 29,5 is niet precies. Dat is bij benadering, ook aan weer dus. Dus al die kalenders die moeten. De Chinese kalender, de moslimkalender, de Vietnamese kalender. Al die kalenders zijn maankalenders. Alleen de kalender van de Egyptenaren is een zonnekalender. En Julius Caesar die heeft dus in 50 voor Christus, 50 jaar voordat Christus geboren werd, heeft Julius Caesar dus Egyptische geleerden naar Rome gehaald om van de Romeinse kalender, die ook een maankalender was, een zonnekalender te maken. Maar Vietnamezen en Chinezen en Moslims hebben allemaal maandkalender. Hoe hou je dat dan? Die jaren goed? Je moet dus dan een schrikkelmaand invoeren. Daar vinden we niets over Gods woord. Maar klaarblijkelijk wisten ze dat in Babylonie. Klaarblijkelijk wist Mozes dat ook. Klaarblijkelijk wisten ze dat in de schrift. Dat deden hem dus allemaal. Dat is dus, daarom zie ik dat ook als overgeleverd en gegeven aan de Joden. Paulus zegt, wat is het, de nut van de besnijdenis? Het nut van de besnijdenis is dat ze ten eerste de schrift bewaard hebben. Ten tweede, dat ze de Sabbat, het weekpatroon, bewaard hebben. Ten derde, dat ze ook de kalender bewaard hebben. Ten vierde, dat ze het Hebreeuwse alfabet bewaard hebben. Ten vijfde, dat ze de uitspraak daarvan bewaard hebben. Ze hebben dus heel veel nut, de besnijdenis, het jodendom, het judaïsme. Ze hebben dus dit ook bewaard. Nou, zij voeren dus... Zeven keer in de negentien jaar een dertiende maand in. Ah, wie is dus de uitvinder van de dertiende maand? Precies, God. Want anders kan je dus niet die kalender hebben. Want die seizoenen, die moeten op hun plek blijven. Het voorjaar van paas gaat tot pinksteren, dat is de gerstende tarweoogst. Dus dat mag wel tien dagen en twintig dagen zo steeds schuiven. Maar als, dat, dat, dat, dat, als je dus twaalf keer negenentwintig half doet... Ja, je zegt 2,45, maar het is, het is 2,54 Jan. Het is net even andersom, die 5 en die 4. Het is 2,54, precies. 2,54, ik bedoel 3,54. Ik bedoel niet, je zei 3, wat zijn er allemaal? Nee, dat weet ik niet meer. 3,45. Je zei 3,45? Ja, het is 3,54. 3,54, dat is dus 11 dagen tekort op een zonnejaar. Dat betekent elk derde jaar zo'n beetje, moet je dus een extra maand invoeren. Nou, dat wordt dus gedaan. Dus, dus dan zie je dus die, die dag die is zeg maar op 27 september. En dan is die 11 dagen vroeger, dan is die 16 september. En dan is die weer 10 dagen vroeger, dan is die 6 september. En dan stoppen ze een dertiende maand in en dan schiet die op, naar 5 oktober of naar 4 oktober. Snap je dus, dat, dat, dat, dus steeds wordt daar een dertiende maand ingeschoven. Dat gebeurt zeven keer in de 19 jaar. Dan ben je dus perfect. Want als je dus die 235 maanden neemt, en je neemt 12 jaren van 12 maanden, hoeveel is 12 keer 12? Een gros. 144 weten we nog wel, van de lagere school, een gros. Dozijnen en gros en een halve dozijnen weten we nog. 12 keer 12, dan heb je een gros. De oudjes die weten het dan nog wel. Dat is, hè, de 12 is een dozijn en een gros is 12 keer 12 is 144. Hoeveel is 7 keer 13? Er zijn dus 7 jaren met 13 maanden, dus 91. Tel nou eens 91 op bij 144. 2,35 weer. Dus die kalender is perfect in elkaar gezet: dat je dus 12 normale jaren hebt met 12 maanden. En er zijn 7 jaren met 13 maanden. En dan blijft dus Pascha en Pinksteren altijd in het voorjaar. Maar het gaat wel zo. Want het gaat altijd met de maanstand mee. Ja? De eerste dag van ongezuurde brood is de vijftiende van de maand. En de vijftiende, is het volle maand. De 15, nu is het de eerste. Maar dat betekent dat met de vijftiende, dan ben je dus van, van, van 1 naar 30 of van 1 naar 29 is 15 in het midden. Dus de vijftiende van de Hebreeuwse maand is altijd volle maand. Ja? Als je dus tien jaar lang de feest hebt gevierd, dan weet je dat. Dan weet je gewoon van de ongezude brood. Dan zie je van de vijftiende Nissan ongezude brood. En dan zie je die schijf er hangen volle maan. Ga je nog even feest vieren, de 15e van Tisri, volle maan. Als je Purim gaat vieren, dat is 14e, 15e Adar, dan zie je die volle maan. Ik noem dat Gods feestverlichting. Die volle maan. We hebben al 8 minuten zie je, dus we hebben al veel te veel vragen gesteld. Dan gaan we de volgende keer met vragen door. Dus die, die, die, die, dat wordt op zijn plaats gehouden door die dertiende maand in te voeren. En dan blijft alles bij de seizoenen. Dan blijven de voorjaarsfeesten in het voorjaar. Dan blijft de najaarsfeesten in het najaar. De moslims doen dat niet. Die voeren geen dertiende maand in. Dus hun kalender die kruipt door het zonnejaar heen. Als de ramadan in september is. Dan is die dus tien jaar later. Tien keer tien dagen. Honderd dagen vroeger in het jaar. Dan is het in het voorjaar. Dus het is niet echt een kalender, niet echt een jaarkalender. Want ze hebben geen date in de maand ingevoerd. Daar zullen ze zich van moeten bekeren in het millennium, in het duizendjarige rijk. Nou, dat is over de belang, dat is over de plaats ten aanzien van... Uh, er was nog een vraag, dat is over de vorm. Er was nog een vraag van de nieuwe maan. Over de Sabbat, dat is nog een nieuwe vraag. De Sabbat, wat was de vraag eigenlijk weer precies van... Hoe was de Sabbat, hoe hebben we zo'n haal, was dan altijd de goede doop van de Sabbat. Dat is nooit de telbaar vraag, het valt met de nieuwe maand te maken. nee. nee. Nee, want de nieuwe maand is 29,5 dag. Dus 4 keer 7 is 28. Dus de nieuwe maand die fietst dwars door de weekcyclus heen. Het is zelfs zo. Dat als iemand, als ze mij zeg maar, drogeren, plat spuiten, dat ik niet meer weet of ik 1, 2, 3, 4 of 5 dagen gespoten, ges, geslapen heb. En ze droppen mij op een onbewoond eiland met een encyclopedie. Dan ben ik in staat om erachter te komen wanneer de dag begint. Ik zie de zon opgaan ik zie ondergaan. Ik ben in staat om erachter te komen wanneer de nieuwe maan begint. Want ik zie de maansikkel. En als ik dus met, met een beetje met astronomie, met, met Venus en met de sterrenbeelden op een gegeven moment, dan kom ik ook achter het jaarritme. Dus zowel de maand als de dag als het jaar zijn terug te vinden in de natuur. Van de Sabbat is er in de natuur niets terug te vinden. Dat is juist het bovennatuurlijke dat deze hele wereld naar de Sabbat draait. De Sabbat is een teken van de schepping. Ik heb alles gemaakt in zes dagen, zegt God. Hij heeft het geopenbaard aan Israël, ze waren het blijkbaar kwijt, met het manna. Dan is dat niet zo moeilijk als je met honderdduizenden, misschien wel een miljoen mensen bent of meer. En er is manna zes dagen en ze de zesde dag dubbel. De Sabbat is er niet, dan kom je er vanzelf wel achter. Dan, dan na een week dan draait het wel, dat schema. Als iemand niet weet, is het nou. Wordt je woensdag? Hadden ze niet, maar hadden ze de vierde dag? Is het nou de vierde dag of de vijfde dag? de vierde dag sukkel natuurlijk. Dat, dat, dus God gaf het aan een gemeenschap. Israël. En dat hebben ze nooit losgelaten. Dus vanaf Mozes, vanaf het mannen af hebben ze dus de nieuwe maan hebben ze dus de Sabbat op de juiste dag gevierd? Dat het zo is op de juiste dag. Dat weten we van Christus mocht niet zondigen als Christus als ze niet de juiste dag hadden gehad in tijden van Christus. Dat Christus gezondig. Maar, maar geleerd, ze dat wel hebben, maar... Nee, neem maar daarvoor ook je, nee, je, de, de, nee, dat hebben ze dus. er is dus geen aanwijzing dat het vanaf de schepping tot het mannen ooit uh, gevierd is of vastgehouden is. Er staat van Abraham, Abraham heeft mijn wetten, mijn geboden, mijn bevelingen, mijn inzettingen gehouden. Maar er staat niet bij wat die inzettingen waren. Dat, dat, waarschijnlijk hebben wel individuen als Henoch en, en, en Noach en Abraham Sabbat gevierd, maar het is een slag in de lucht. Je kan niet bewijzen dat ze het gevierd hebben, je kan ook niet bewijzen dat ze het wel gevierd hebben. Ja, twee weken. Twee weken. Exodus 16. Extra de 16. Ja, nou, dus, dus daarom zeg ik het van het manna. Het manna begint zeg maar 14 dagen voor de tien geboden. In de tien geboden zegt God gedenkt de Sabbatdag. Dus met manna heb ik het geopenbaard. En die 400 jaar dat ze in Egypte waren of hoe te lang dat dan geweest is. Dan hebben ze geen Sabbat gevierd want ze wisten niet wie het was. Zeer waarschijnlijk. En slaven moeten sowieso werken. Elke dag. En God maakt dan en zegt dan. Maar jullie moeten Sabbat rusten. En je moet ook je eigen slaaf laten rusten. En je moet ook je ezel laten rusten. Dus er is geen. Uh, de instelling van de sabbat is van 1500 voor Christus tot 1000 voor Christus uit het Jodendom gekomen. Dan hebben we geen bewijs in de wereldse geschiedenis dat het ook echt zo gebeurd is. Maar dat komt er wel uit. Tegen de tijd dat Salomo dood is, dan zitten we in de, in de bewijsbare geschiedenis die dus, uh, die dus de wetenschap kan bewijzen dat het gebeurd is. Dus met een volk kan je Sabbat vasthouden, kan je een weekritme vasthouden. Het is zelfs moeilijk om met een volk, als een heel volk, als heel Nederland het weekritme vasthoudt... dan wordt het heel moeilijk om dat te doorbreken. Er is geprobeerd. In de Franse revolutie hebben de Fransen gezegd, we gaan van die week af. Dat is dwaasheid, de tientallen stelsel, decimale stelsel. Alles wat jullie weten van liters, kilo's, alles is ingevoerd met de Franse revolutie... Na 1789. Ze hebben de geleerden gezegd van... 1 liter water is 1 kilo. En dat is dus 10, 10 centimeter... bij 10 centimeter... bij 10 centimeter... een kubieke decimeter, dat is een liter water, dat is 1 kilo. Dat is, dat is alles op de 10. Daar schoot de wetenschap... woem, anders hadden we nooit naar de maan kunnen vliegen... als we dat niet gedaan hadden. Dat, dat, dat, toen ging alles heel snel, want dan kun je heel snel rekenen. Lengte, gewicht... En inhoud was alles op elkaar vastgesteld in het tientallen stelsel. Toen de mensen uitgedacht. Schoot hij vooruit. Dus zeiden ze ook, we gaan die maand, die delen we op in drie keer tien dagen. En die week schaffen we af. Dat hebben ze ook geprobeerd in de Franse revolutie. Maar dat lukte natuurlijk niet. Want ze hadden natuurlijk de katholieke kerk tegen in Frankrijk. Ze hadden de protestanten tegen. En de joden die er zaten, waren er ook niet voor. Want toen de joden ze met de Sabbat vieren, gingen de christenen op een gegeven moment geleidelijk aan tot zondagsviering over. Dat is geleidelijk gebeurd. In de tweede, derde, vierde eeuw. Dat vinden wij niet leuk. Want het is een afval van die Sabbat. Maar het werd wel een tweevoudig snoer. Dus als je dan de week. Als je het weekend wil afschaffen. Dan moet je niet alleen het jodendom afschaffen. Dan moet je ook nog de christelijke kerk. Want die blijft gewoon op de eerste dag van de week. Dus toen de islam in de zevende eeuw erbij kwam. Werd dus het weekend een drievoudig snoer. Die gingen de vrijdag vieren. De joden bleven de Sabbat vieren. Met een paar christenen. De christenen. Die bleven de eerste dag vieren. Dat was een drievoudig snoer dat tegen de tijd dat de Franse revolutie kwam om te proberen om die drie keer tien dagen terug in te voeren die Rome ook had gehad vroeger. Dat is niet gelukt. Dat is het enige wat mislukt is van het metriekenstelsel. Ze hebben geprobeerd de week af te schaffen, maar ze hadden daar drie wereldgodsdiensten tegen. Al was het gelukt in Frankrijk, je kan het opleggen aan de bevolking. Maar de islam gaat niet mee, die zit in het Midden-Oosten. En de joden in Amerika die gaan ook niet mee. En de rest van de, de, de christenen in Rusland die gaan ook niet mee. Het is niet gelukt. Nou, dat, dat, dat, dat vieren van de Sabbat is voortgekomen uit het jodendom. En Christus viert dezelfde dag als de joden om hem heen. Dus is het de juiste dag. Want hij kan niet gezondigd hebben. En vanaf dat moment is het gewoon wetenschappelijk, historisch vastgelegd... dat 2000 jaar lang, dat weekritme... Is een aanzwellende stroom, want als wij dus op een gegeven moment in de Amazone en in de Indianestam ontdekken, dan zeggen we ik kom volgende week bij je. Dan zeggen we, wat is dat volgende week, dat ken ik niet. Dat die, wat kennen ze? Die, die regenen zo. Over twee maanden zien we elkaar hier weer, zeggen ze daar in de boesboes. Over drie volle maanden, bij de, volgende, bij de derde volgende maanden, komen we hier, dat is de enige manier om een afspraak te maken met die Amazon-Indianen, die dus geen cultuur hebben, die niets kennen. Die kunnen op vijf, twee handen tellen en die zeggen over drie volle maanden zien we elkaar hier weer. Want week kennen ze niet. En hoe is het nou? Iedereen in de hele wereld is nou de week geopenbaard. Dus door Christendom, Jodendom, Islam, door het drievoudige snoer, zegt God nog elke week, elk weekend zegt hij eigenlijk, ik heb deze aarde gemaakt in zes dagen. En daarom vieren jullie allemaal het weekend, ook al geloven jullie niet dat ik besta. En dat is helemaal godsdienstig, helemaal cultureel, niet in de natuur terug te vinden. De Sabbat, het weekend, is daardoor een van de bewijzen dat God bestaat. Dat is niet terug te vinden in de natuur. Amen.